De Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika heeft om opheldering gevraagd over de Bavaria-affaire. Minister Verhagen is er niet over te spreken dat de Zuid-Afrikaanse politie twee van de Bavaria-vrouwen in Zuid-Afrika van hun bed heeft gelicht. Als de FIFA een probleem heeft met oranje jurkjes, dan moet de organisatie dat juridisch uitvechten met het bedrijf. Maar arrestatie is buiten proportie, zegt hij. Een celstraf vanwege het dragen van oranje jurkjes noemt hij onzinnig. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft aangifte gedaan tegen Bavaria. Volgens de FIFA voert de Nederlandse bierbrouwer een verkeerde kapte marketingactie in de WK-stadions. Een groep vrouwen verscheen tijdens de wedstrijd Nederland-Denemarken... in oranje jurkjes van Bavaria op de tribune. Op last van de FIFA werden de vrouwen uit het stadion verwijderd... en enkele uren vastgehouden in een kantoor van de voetbalbond. Het Amerikaanse biermerk Budweiser is de officiële sponsor van het WK. Het CDA zal een congres houden waar definitief ja of nee wordt gezegd tegen deelname aan een coalitie. Waarnemend voorzitter Bleker heeft daartoe besloten na overleg met regiobestuurders en andere partijprominenten, onder wie fractievoorzitter Verhagen. Zo'n congres is bij het CDA niet gebruikelijk, maar dat het nu wel gebeurt komt door de grote verkiezingsnederlaag en de discussie daarover in de partij. Verhagen praat vanmiddag weer apart met informateur Rozentaal. PVV-leider Wilders heeft Verhagen al een paar keer opgeroepen... mee te onderhandelen over een coalitie met VVD en PVV. Maar tot nu toe heeft Verhagen dat afgehouden. In Dordrecht zijn bij een grote brand dertien mensen gewond geraakt. Acht van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie een politieagent. Het vuur heeft zeker zes woningen in een appartementencomplex... aan de Prinses Julianaweg verwoest. De brand ontstond op de begane grond. Buurtbewoners zeggen dat ze een explosie hebben gehoord. De brandweer is met veel materieel aanwezig, maar heeft de brand nog niet onder controle. Kijkers worden op een afstand gehouden van 100 meter in verband met explosiegevaar. Het weer, vandaag veel zon en een stevige noordoostenwind. Het is tussen de 18 en 22 graden. Ook morgen zonnig en daarna licht wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.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 Muziek van LP en single tussen 1955 en 1985. Nou, we moeten toch maar eens een andere opening maken hoor. Hoezo? Nou, uh, 1955, 85, dat vind ik eigenlijk uh, te beperkt. Oh. Ja, natuurlijk. Ook voor 1955 zijn er we nog wel plaat. <laughs> en ook uh, na ja. 1985, toch? Ja, ook nog wel. Nou, kijk. Ja. Goedemiddag, Ruud. Eh, goedemiddag Maris Hoe is het nou? Nou, met nee, mij is het goed Ja, lang in onzekerheid of het wel door ging gaan Maar vandaag, we zijn er weer Ja, Maar we zijn er weer Ja, geen diploma uitreiking vandaag? Uh, nee, dat gaat nu gewoon telefonisch uh, Dat gaat telefonisch Ja, iedereen wordt nou opgebeld of ze geslaagd zijn of niet Oh, die fiets. Dus alle VMBO-leerlingen zitten echt met zenuwen thuis aan de telefoon. Tenen krommend in de, de tenenkrom in de schoenen, trillend van emoties. Voor de gein zou je ze gewoon eens allemaal thuis stuk voor stuk moeten opbellen en zeggen van die en die met, van de Gertebach-college. Ja. Je bent ge... Ja. Tu, tu, tu, tu, Ah, dat is gemeen. Ja, dat weet ik, maar wel ja. leuk. Dat is gemeen. En een vriendin van mij is ook onderwijzeres. Die moet vandaag ook allerlei leerlingen bellen. Uh, en, en, en gaan vertellen, sommigen gaan vertellen dat ze gezakt zijn. Nou, dat lijkt me geen, geen leuke baan. Dat lijkt, me niet, dat lijkt me ook niet leuk. Als je, als, je, als je een leraar bent en je hebt er een heel jaar al gewerkt En dan, dan, moet je, dan moet je op een gegeven moment tegen zo'n leerling gaan zeggen: van ja, sorry, je hebt het niet gehaald. Je moet nog een jaar. Vreselijk. Dat ik ook. Daarvoor zijn we geen leerkrachten. Nee. Daarvoor zitten wij heerlijk bij de radio. En daarom zijn wij weer bezig met de vinyljaren. Dames ja. en heren, goedemiddag. Man goedemiddag, muldig, van luisteraars. Mogen we de technicus, Jans, uw presentator. Uh, u weet ook dat wij sinds kort een hype hebben. Ja. Ja, de vinyljaren. Uh, zet er op, op Hives, dus uh, de Vinyljaren en dan. Uh, zet er nog, geloof ik. Hè? Wat was dat weer? Zet er van Oh ja, maar. dat was hem, dat was hem. Ja, oké. Okay. En we hebben al 15 leden, zei jij. Ik heb er acht, gezien, maar ik heb niet goed gekeken, denk ik. Nee, nee, nee, maar daar heb je wel vaker last van. Ja, ja. Nou, nee, daar kan ik ook niks aan doen. <laughs> Als je maar goed kijkt welke LP je vandaag meeneemt. Nou, ik zou je vertellen, ik ben vandaag. Ja, ik, ik heb eigenlijk op het laatste moment nog moeten zoeken. Ja, zeg maar, nou, leden. Sorry, jongen, jongen. Uh, ik heb op het laatste moment nog, nog moeten zoeken. En ik ben maar een beetje binnen de, binnen de A en de, en, de, en de B en de C en de D en de E gebleven. De eerste vakje van mijn platenkast. Ja. Dus. Maar aan de andere kant, na nou, de hard, uh, toch wel harde toestand van vorige week en zo... ben ik vandaag maar een beetje uh, publieksvriendelijk... Uh, Per ik worden vandaag. Uh, we gaan vandaag hebben over ABBA, de Eagles en de Beatles. Nou, Kijk. Even, ja. ABE. ABE. Je was een C in de D? Ja, die uh, zijn we uitgevallen. <laughs> dus we gaan vandaag uh, ABBA, Beatles en Eagles. Nou, het lijkt me een nou, fantastische netjes. combinatie, dames en heren. En natuurlijk weer de lopen. En de lopen hebben we natuurlijk. En de kraken van de week. Ja, maar dat wordt u straks allemaal... Um, in ieder geval, we gaan beginnen met de Beatles. En ik heb natuurlijk van de Beatles meegenomen. Het ultieme Beatles-album vindt iedereen nog steeds... Uh... Uitgekomen op 22 juni 1967 in Engeland. En iedereen stond werkelijk met de oren te klapperen. Want het was zo'n enorm meesterwerk. Het was zo fantastisch wat er allemaal gebeurde op deze plaat. De Beatles waren net gestopt met optreden. In 1966 ongeveer hebben ze het laatste optreden gedaan in Candlestick Park in uh, San Francisco. En de Beatles hadden er gewoon genoeg van. Want ja, dat kan je natuurlijk voorstellen, ga je maar eens voorstellen... Dat je als bent op de bühne staat met een paar kleine versterkertjes en een paar kleine zangzaaltjes. En de dames in de zaal die gillen zo verschrikkelijk hard dat je jezelf helemaal niet meer hoort spelen. En uh, ze hebben elkaar dus ook nooit gehoord. En daarom is het zo verbazendwekkend dat het altijd nog zo goed klonk. Want dat hebben we in de eerste uit uitzending kunnen horen van dit programma. Als u dat niet meer weet moet u maar eens terugkijken op uitzending geweest. De eerste uitzending, toen hadden we dat live album van de Beatles. Maar vandaag hebben we het natuurlijk over Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dat de Beatles danig aan het ontwikkelen waren was natuurlijk met albums als Revolver, F, Rubber Soul en Revolver al uh, duidelijk. Men had al uh, de weg losgelaten dat de stukken die ze op de LP zetten ook live uitvoerbaar moesten zijn. Dat hadden ze al uh, lang vergeten. Want uh, Rubber Soul was al echt een studioalbum. En dat gebeurde natuurlijk met uh, Revolver nog veel meer. En Sgt. Pepper was op dat moment echt het ultieme hoogtepunt. En hoe kwam dat eigenlijk? Dat ga ik ga even snel vertellen, misschien nog even, is wel leuk. Um, dat kwam eigenlijk doordat Paul McCartney nogal geïnspireerd was door het Beach Boys album Pet Sounds. En toen dacht hij bij zichzelf: jee, hoe moeten wij hier overheen? En dat heeft ze echt geïnspireerd tot, euh, nou ja, gewoon echt het ultieme en op je tenen lopen en uh, fantastisch. En toen kwam dus dat, dat album uit en iedereen stond werkelijk verbaasd. Het was een trendzettend album. Het was een fantastisch verhaal. Ook qua hoes en alles. Als je de hoes bekijkt, daar staan, ik weet niet hoeveel bekende figuren op... Uh, er is ook een, een, een documentaire waarin men dus gezien, heeft, je dus kon zien hoe dat allemaal tot stand komt. Er staan, uh, er is ook een lijst van wie er allemaal op die hoest zijn. Dat ga ik u allemaal niet vertellen. In ieder geval uh, herken je in ieder geval uh, George Brown. Herken je dus heel duidelijk een Engelse minister. En verder natuurlijk Bob Dylan staat erop. Dus uh, Mick Jagger is ook nog ergens te vinden. Uh, en verder een heleboel bekende uh, mensen. Uit de geschiedenis die dus op deze hoes zijn vermeld. Moet wel ergens te vinden zijn hoor, maar ik vind dat uh, niet zo erg belangrijk. Laten we maar van start gaan met muziek. Hier zijn ze. Sergeant Peppers, Lonely Hearts Club Band, The Beatles. Uit 1967. Is dat tussen 1950 en 1985? Ja. Nee, oké, okay, gelukkig. De Beatles, with a little help from my friends, gekoppeld aan 'Sergeant Pepper. En dat is ook niet te scheiden van elkaar, want uh, dat is natuurlijk logisch. Want dat verhaal van dat nummer is dus gewoon dat de Beatles kondigen dus Billy Shears aan. En dan gaat Ringo dus inderdaad in de rol van Billy Shears en zingt with a little help from my friends. Um, een prachtige plaat dus, de Beatles. En vooral ook uh, voor bassisten was deze plaat wel uh, een bron van inspiratie, omdat... Uh, ja, de hele mooie melodische baspartijen die meneer McCartney hier speelt... die zijn toch echt wel trendzettend geweest in die tijd. Dan kon je dit nummer ook heel goed uh, beluisteren. Nou, Sgt. Peppers, we gaan er nog veel meer van horen vanmiddag in deze jaren. En uh, ja, ik heb eigenlijk alleen maar drie... vandaag eens een keer drie hele populaire albums uh, uitgekozen. Nou, de tweede album waar we naar gaan luisteren is Hotel California van de Eagles. Ook alweer zo'n standaard album dat... Uh, in elke album eh, top 100 eh, of 50 of hoe je dat ook nog maar wil. Altijd op een hoogteplaats. Het is volgens mij zelfs een keertje uitgekozen tot popalbum van, eh, van de eeuw of zo weet ik veel. In ieder geval, het is een, een prachtige plaat. Er staan echt alleen maar mooie liedjes op. Eagles, het is een album uit, als ik het goed zie, 1976. Prachtige plaat dus. En eh, we beginnen maar met de titelsong, lijkt mij. He? toch? Hotel California. Hotel California. Hier zijn ze. Eagles. Ik moet er altijd aan wennen dat het, dat het hier een feest is. Later is een, <laughs> ja, de, hier is de feest. Later hebben ze er gewoon bij live-opnames en zo hebben ze er een entang gemaakt, een uh, totaal dolom. -do -do. Maar dat is hier niet. Hier gaat hij dus in de feest. Ja, werd gewoon dichtgedraaid. De Eagles, Hotel Californië was dit uh, en. Uh, de Eagles bestonden in, bij deze LP, want er zijn ook nog wel eens wat bezettingswisselingen uh, geweest. Don Henley die speelde de vocalen, of die, die zong en speelde drums en percussion. Glenn Frey deed die zong ook, die deed de gitaar en de keyboards. Don Felder was uh, gitarist en slidegitarist. -gitar Joe Walsh. Uh, deed de vocals, guitar en keyboards. En dan hadden we nog Reddy Meisner en die deed vocals, best en uh, ook gitaren. Dus um, een uh, illustere gezelschap. En in dit nummer, Hotel California, werd geschreven door Don Felder, Don Henley en door Glenn Frey. Uh, de lead vocals werden gedaan door Don Henley. De gitaarsolo's waren van Don Felder en Joe Walsh. En de percussion was ook weer Don Henry, prachtig stuk en het is natuurlijk ook een, een prachtige plaat. U zult daar nog zeer veel moois van horen. Deze uh, prachtige zonnige uh, middag hier. Woensdagmiddag. Uh, ja. Woensdagmiddag. Oh ja, ik zei ik nou zondag. Zonnige middag. Oh zondige, zonnige middag. Nou ja, dat ja, klopt. Woensdagmiddag. Het is woensdagmiddag. Zonnige woensdagmiddag. Zonnige woensdagmiddag. Goed. Zitten we aan het strand? Ja, was het maar waar. Maar we zitten in de studio hier, dus ook gezellig. Ook lekker warm. Ja, ook lekker warm. <laughs> we zweet even goed hier. <laughs> zullen we de airco's aanzetten zo? Nou, Klaar, worden we misschien wel voor moet je niet hebben. Dat is ook weer zo. Derde album van vandaag, dames en heren, is van ABBA. Ja. Super, Abba, Trooper. Topa, Juist, dat album. Dat dus. album geloof ik, hè? Ja, dat album. Mooi Super album. Trooper. prachtig, mooi album met hele mooie nummers erop. En één daarvan zullen we zeker niet draaien. Ik kan het niet, wat er zit een levensgrote tik overheen. Is niet echt? Dat hadden we net ook over ja. Californië Ja, maar de, deze tik is volgens mij nog erger. Maar de nummer ja, dat nummer 1... ga ik zo even voorluisteren. Nee, nee, dat nummer heet Happy New Year. Dat gaan we toch niet draaien? Natuurlijk wel, zomer. dat kan nee. toch wel. Wat maakt nee. dat nou uit? Nee, dat doen we niet meer Happy zo. New Year. Nee? De. Nee. nee. nee. Nou. Dat vind ik leuk op 31 december, maar niet, <laughs> <laughs> niet op 16 juli. Nee, ja, maar op 16 misschien... juni. Wanneer, wanneer uh, hebben we de laatste uitzending van dit jaar? Uh, weet ik niet. Is dat uh, toevallig... Uh, het zou best kunnen, dat weet ik niet. moeten we in de agenda kijken, op de oh. kalender kijken. Ik weet niet op welke dag. Um, in ieder geval, dames en heren, we gaan naar het album Super Super van ABBA. U uh, heet het allemaal natuurlijk. Uh, uh, Benny Anderson, Björn Ulvees en uh, Agnita Veldskok en Anna maar Daar weet ik de achternaam niet van. Dat zoeken we ook weer op. Goed, het is net twee voor twaalf hier. We zoeken alles <laughs> op. Uh, nee, we hebben 29 december is onze laatste uitzending. Oh, dan kunnen we Happy nu Year draaien. Ja, dat vind ik wel. Ja, dan kunnen we Happy nu Year wel draaien. Goed. Nou, nu gaan we naar, uh, in ieder geval naar uh, Super Trooper. Van, van welke achternaam? Agneta Volksen? Nee, Agneta Veldskok. Veldskok? Ja. Björn Alvijus. Ja, en Betty ben... Anderson. En Anna fried Linkstad. Oh, Linkstad! Linkstad! Oh, Anna fried Linkstad. <laughs> Aan de vreemdeling, oh, de knut, de krek, mijn Allemaal knut, knut, knut. geboren in de 45, 46, 45 en Agneta, die is de jongste, die is in 50 geboren. Zo? So. De oudste, dat is uh, dat, dat, dat 25 april 1945, is Björn. Oh, Björn is de oudste? Ja, die is de okay. oudste. Dat is de oudste, goed zo. Nou, toch heerlijk, hè, he, dat internet. Goed. Nee, joh, <laughs> ik weet dat gewoon allemaal uit mijn hoofd, dat weet je toch? Oh, sorry. Nou, zullen we dan met muziek gaan draaien? Goed idee. Super Trooper. Abba, hier zijn ze. Helemaal. Voor u.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 Abba was een acroniem, zeg maar de naam van de groep, zoals dat dan heet, van de voornamen van, uh, van de leden, namelijk. Uh, huh? Oh. Uh, namelijk <laughs> Anna Friet, uh, Benny, uh, Björn en, en uh, Agneta. Agneta. Agneta, ja, dat, dat was het. Abba. Oorspronkelijk uh, waren het ook uh, twee echtparen, want Björn was met Agneta getrouwd en Benny met uh, Anna Friet. Maar uh, dat was... Uh, niet Björn met Benny? Nee, niet Björn. Ben Bjorn, ik Neto nee, met Annie? Nee, dat was niet... Uh, no. Nee, nee, dat komt er nog niet. Uh, maar <laughs> We praten hier over 1980. Hè? Dat ja, was, dat is waar. <laughs> toen komt dat nog niet 30 jaar geleden. 30 jaar oud is dit album dus uitgekomen in 1980. En het was een uh, subliem album. Er stonden echt fantastische mooie liedjes op. Uh, en nou ja, goed. Dat hoort u natuurlijk in de komende uh, twee uur of anderhalf uur. Gaat u dat nog wel meer van horen. Abba de... Dus Vandaar. Um, ja, de groep bestond. we oh. nog lezen? Ja, doe maar, joh. Nee, dan wacht ik even, ga verder. Nee, doe maar. De groep is bekend geworden natuurlijk toen zij de grote doorbraak kwam natuurlijk toen zij het Eurovisie Songfestival wonnen met uh, Waterloo. En als ik het goed heb was hun eerste single die een hit werd in Nederland het nummer Ring Ring. Ja wel. Goed. Nou, doe maar, Maurits, gooi hem er maar in. Ja meneer Janssen, het kan raar lopen. Tja, en we houden het even bij Alba. Okay. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, vind ik ook wel leuk. Het past mooi hè, deze keer. Ja. We houden het even bij Alba met het kan raar lopen. De jury is intussen gearriveerd, dames en heren. Die zitten er weer. Die, die zitten er al een uur lang te wachten. Oh, zitten ze al een uur? Ja joh. Oh. Oh. Ik heb zo tien keer koffie gebracht. Zo. Ja, omkopen weer hè. Uh, oh. Met koffie dit keer. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, goed. Uh, we gaan het over ABBA hebben en daarna de beroemde cover, maar dat vertel ik u straks. We gaan eerst ABBA weer beluisteren met Does Your Mother Know? Het kan raar lopen. Is your mother now? Abba! Dames en heren, ja natuurlijk, elke okay. keer het lopen Ja Jansen, het kan, ja. lopen. Ja, dat mag u zeggen ja, want als je die cover 4 van je hoort, dan denk je nou, dat is het even. Hallo, dat ligt aan de jury hè, dat mag jij niet van oh, vertellen. Oh sorry, neem me niet kwalijk. Ja. Moet je ook altijd weer terugfluiten hè? we moeten altijd weer... Ja. Inhouden hè? Ja, die is gehandicapt geworden. <laughs> ja, maar dan ben ik nou altijd weer... <laughs> Heb ik weer precies? Heb ik altijd weer de verkeerde? Van de dat zul je altijd zien. Ja, zal je altijd zien. De cover. Goh, de cover is van Frank Verkooijen. En ineens gaat het leven. Ja, nou, ja. hou je vast. I'm Dus jullie dan? Nee. Ze zijn al weg, hè? Ja. Ze <laughs> zijn gevlucht. Ja. Ze zijn gevlucht. Ze zijn volkomen overspannen. hebben ze. Ik, ik denk, ik ga nog een kop koffie voor ze maken, maar dat had geen nut meer. Nee. Ze <laughs> zijn hard ja. weggerend. Ja. Dus, dames en heren, mocht u uh, vier uh, of drie. Uh, drie uh, notabelen tegenkomen. Uh, ja, die er een beetje, een beetje overspannen uitzien. Stuur ze terug, want ik wil uh, weten wat de commentaar is. Nou, daar ligt een briefje. Oh ja, pak hem eens. Ja, hier. Alsjeblieft, een briefje. Wat staat erop? Frank Verkooien ineens ging het leven, maar nu is hij dood, want wij zijn weg van deze aardkloot. Oh, dat is denk ik wel duidelijk. <lacht> wat een ja, hele lente. Ik ben het heel vaak met de jury eens, maar deze keer zeker. <lacht> Wat een noodplaatser. Echt Vindt, Wat is dit erg. Nou, oké. Okay. Nou, hou op. Hou op. uit! Straks ben ik ook nog over <laughs> de pannebouw. Dat je het nog een keer moet aanhoren. Staat. Nou, hou nog maar met die, met die ellende. Wat een verschrikkelijke plaatser. Ontzettend. Nou, we gaan het gauw vergeten. Weg met die handel. Hij is hem niet meer. We hebben hem, we hebben hem onder de hijmachine gelegd. Dus hij is nu stuk. Er is niets meer van over. We gaan naar de Beatles. Ja. Dat nog maar een keer. Voor de zekerheid. Ja, deed je het nog. Ja. Ja. Ja. Ja. Oké, okay. nou we gaan gaan naar de Beatles. Want uh, het wordt weer tijd voor echte muziek. Ja, even, even, even kijken of je het nog doet hoor. Nou ja, dat er niet echt meer in nou. nou, gelukkig maar. Dan zijn we er maar vanaf. Toen is het maar gebeurd. Dan. Zo, die is klaar. Die is klaar. <laughs> hey, dag Frank, de groeten. Juist, yes, dag Frank. Gooi. Uh, ja, doei. Uh, we gaan, gaan ermee gooien. Ja, we gaan er mee gooien. Uh, <laughs> ja, goed. Het volgende nummer van de Beatles, dames en heren, werd geboycot door, door de BBC. Jawel. Oh. Want het leuke, ja, het leuke, of het leuke eigenlijk. Zo kan je dus het, het, het tijdsbeeld goed zien van de LP. Sgt. Pepper's Lonely Hearts, Club Band. waren maar liefst twee nummers die. ...geboycott werden door de, door de BBC. Kan je nagaan wat een Puritijnse bende het allemaal was toen. Um, het nummer wat we nu gaan horen... ...en het, het slotnummer wat u zo straks uh, aan het eind zo'n beetje gaat horen. Uh, A Day in the Life werd geboycott. En dat werd geboycott omdat men dacht dat het wel heel erg onder de invloed van verdovende drugs was uh, ontstaan. En dat geldt eigenlijk ook voor het nummer wat we nu gaan horen. Want um, er werd door erge, sommige Puritijnse uh, BBC-mannetjes... werden de, de beginletters van elk woord uh, gezien als LSD. En LSD oh. was een drug. Ja, en de Beatles hebben dat ook wel gebruikt. Dus er hoeven we geen doekjes om te winnen, want dat was algemeen bekend. Alleen, um, ja, John Lennon zegt het is pure onzin. Want ik had een tekening van mijn zoon Julian in gedachten. Julian had op school een tekening gemaakt. Uh, het zoontje uit het eerste huwelijk van John Lennon met Cynthia. En uh, Julian had een tekening gemaakt en toen had zijn vader aan hem gevraagd... Julian, wat stelt dat voor? En toen zei Julian, dat is Lucy in the Sky with Diamonds. En Lucy, dat schijnt dan een soort... Ja, misschien wel schoolvriendinnetje van hem geweest te zijn of zo. Dat was de uitleg die uh, John Lennon had. Maar Lucy in the Sky with Diamonds, dat is natuurlijk LSD. Dus, zei de BBC, het gaat over LSD. Dus, uh, gaan we niet draaien. No. In Nederland waren we gelukkig niet zo puritans En dan werd het wel gedraaid. En bij ZFM zijn we helemaal niet puritans, Dus draaien we het sowieso. Hier zijn de Beatles. Lucy in the Sky with Diamonds. En het is een beetje zo moeilijk zoeken voor Maurice. Want er zitten geen bandjes in deze LP. Maar is het is gaat wel lukken dit keer. Ja. Lucy in the Sky with Diamonds. Als je maar niet een klein fragmentje wil weer horen zoals de vorige keer. A on a river with tangerine trees.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 marshmallow pies Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with Geniaal, geniaal. Prachtige plaat. Lucy in the Sky with Diamonds. Geschreven door John Lennon. Naar aanleiding van een tekening die zijn zoon Julian gemaakt had. Uh, zo verklaarde hij. Hey. En uh, Julian had verteld dat de naam van de tekening of wat het voorstelde, dat dat Lucy in the Sky with Diamonds was. En daar ontleende John zijn tekst in. En dat John een beetje absurde teksten kon schrijven Af en toe heel erg absurdistisch. Dat is wel bekend. Dat, uh, dat kon hij gewoon heel goed. En het was echt ook hier inderdaad wel een woordkunstenaar. Hij kon echt wel hele leuke dingen bedenken. Goed. Sergeant Peppers. Lonely Hearts Club Band het hoogtepunt uit de Beatles carrière volgens velen. Um, we gaan door met de Eagles. Ook weer zo'n groep die eigenlijk... Uh, ja, we hebben vandaag eigenlijk drie bands die uh, nou, eigenlijk wel de popmuziek uh, een heel groot en duidelijk gezicht gegeven hebben. Abba, de Eagles en de Beatles. Want het zijn alle drie hele grote grootheden geweest. En nog wel een beetje. De Beatles zijn natuurlijk nog steeds mateloos populair. Dat is heel gek. Ook bij... Jonge mensen, dat vind ik toch wel frappant, maar het is wel zo. Ook heel veel jonge mensen vinden de Beatles de, nog steeds te gek. Ondanks dat het muziek is van, van 40 jaar oud. Want dat is het dus echt, het is 40 jaar geleden dat ze uit elkaar gingen. Um, dat geldt eigenlijk ook voor de Eagles. Eagles zijn een hele tijd uit elkaar geweest. En zijn toen op een gegeven moment weer uh, bij elkaar gekomen. En zijn toen op een gegeven moment ook weer gaan toeren. En dat, heet, kwam, dat resulteerde dus in die prachtige toer Hell Freeze is Over. En uh, het gerucht ging dat de heren het eigenlijk niet zo goed konden vinden met elkaar. En dat er kruisjes op de bühne stonden waar ze bij moesten blijven staan. Dat ze niet dicht met elkaar in de buurt kwamen. Maar of dat allemaal waar is, dat, dat verhaaltje deed gewoon er rond. Maar of het waar is, nou, zullen we maar met een grote korrel zout nemen. In ieder geval hebben de Eagles onsterfelijke muziek geschreven. En het, uh, al, het album uh, Hotel California was natuurlijk het absolute hoogtepunt. Want daar staan toch zulke mooie dingen op. Goed, we gaan verder met nummer 2 van kant 1. Ja, van uh, Hotel Californië. Het prachtige New Kid in Town. Hier zijn de eagles. Hé, hey, geen geluid meer. Mooi het uitgezet.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 After a while There's a new kid in town. Ja, geschreven door uh, John Davis, Thudder, Thudder of Souther of Souter, Don Henley en Glenn Frey. Uh, de liedvogels waren van Glen Frey. De guitarone was van Randy Meisner. En nu zitten wij even met een raadsel. Of tenminste, een, als u wel nou weet wat een guitarone is, of een guitaron, ik weet het niet. Ik, ik, ik, ik ik weet het is op zijn Mexicaans of op Silanes moet je het uitspreken. Oh ja, oh, is dat het? Nou, dat zegt me niks. Ik heb dat nog nooit gezien. Dus mag Ik denk doen. dat het een Mexicaans is. Dan is hij, heeft hij zes snaren. Gewoon ja. zo'n gitaar. Een iets te grote gitaar. Met een iets te bolle klank, uh, klankkast. Ja, ja. En, en als het uit Chili komt, dan heeft hij 25 snaren. Oh, zo. Dat is nogal veel. Ja. ja, dat is een aardig. Ding. Dus is het een gitaron Chileno of een Guitaron Mexicano? Oh, nou, het is knap dat jij dat allemaal weet, Dat Zuurlijk. Ik toch een genial, Ding man. over gitaren weet ik uh, altijd, uh, uh, dat weet je toch? Goed zo. Elektrische Gitaars waren in dit geval van uh, Don Velder. En de, akoestie, de elektrische piano en het hammondorgel werden bespeeld door Joe Walsh. In dit nummer. We gaan uh, snel naar ABBA. Het prachtige album Super Trooper. De titelsong hebben we al gehad en we gaan gewoon verder waar we gebleven waren. The winner takes it all. Ja, heel yeah. rustig hè. Oh, ik ga nog even door. De uh, winner. <laughs> ik denk, je bent al lang klaar. Goed, nu wel. De winner takes it all. Hier is Abba.